Thank you. Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Gerard de Groot, Bernhard Robbe, Dimfie van Loon en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben gasten. We hebben Marcel de Rijkeren, statenlid. We zijn bij hem op bezoek geweest met een groep van 15, 16 mensen afgelopen vrijdag. Dat klopt. En uh, iemand heeft je kennelijk uitgenodigd, zeer terecht. Uh, blij dat, uh, dat je hier je opwachting maakt. Dankjewel. je wel. In Godse haar. kringen. Leuk. Nee, uh, Paul Cornelissen. Goedenavond. Goedenavond. We gaan van Paul uh, afscheid nemen. Het is zo'n beetje zijn de laatste dagen dat hij uh, directeur is van het uh, Cultureel Centrum Jan van Bezouw. We hebben uh, Paul, nee, uh, Kees, Kees van Bohemen. Kees van Bohemen, die uh, dat is een nieuw element in onze Godse kringen, een column voorleest. En dan uh, hebben we de medepresentator Gerard de Groot. Nou, met dit uh, gezelschap gaan we een kring maken. Tot acht uur. Dan zijn we een kring. Uh, zoals altijd, eerst uh, wat was er in het nieuws? Hè? Nee, dat doen we tegenwoordig op het einde. Oh, doen we dat? Uh, uh, oh, oh, oh. Radicale veranderingen. We Radicale beginnen met veranderingen. Paul. het is niet bij te houden. Beginnen met Paul. Die weggaat. Oké, okay, goed. 120 uur nog, volgens mij. 120 uur? Ja, het gaat dus hard. Ja. 1% van de resterende tijd gaat op aan deze uitzending. Mooi. Dus uh, we beginnen gewoon terug te kijken. Prima, Gerard. En dan nog even ook vooruit, want dat lijkt me toch vaak nuttiger dan terug. Uh, als je terugkijkt naar toen je begon, ja. was toch volgens mij enigszins in crisis. Uh, het cultureel centrum in ieder geval, er was enig ongenoegen. Er was nou, dat was niet in ieder geval duidelijk en toen kwam jij. To dat was in ieder geval, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt, een blik op de toekomst. Men had, uh, ja, er waren een paar moeilijke jaren geweest voor het Jan van Mezou. om tal van redenen. In 2013 voelden we ook nog wel behoorlijk de nasleep van de crisis op allerlei niveaus. Uh, en er was in ieder geval, er zat een bestuur en er zat een team wat wel wist welke kant het op moest. Dus dat is een mooi uitgangspunt. Er lagen vier uitdagingen en daar zijn we keihard aan gaan werken. En dat is inmiddels vier jaar geleden dat het avontuur begon voor mij in Goorlen. Vier uitdagingen? Ja. Eén. Organisatie weer op orde. Gelukt? Ja. Er zat een ander team dan vier jaar geleden. Er zijn een aantal mensen die niet meer werken. Er zijn een aantal nieuwe mensen toegevoegd. En de organisatie is anders ingedeeld. Nee, maar je zegt, het was een team dat wist waar het naartoe ging. Ja. Maar toen je hier was, bleek dat toch net even anders nee, te zijn? Nee, nee. als dat, dat team, dan heb ik het vooral over het toenmalige bestuur. Okay. Eh, wat een heel duidelijk beeld had door goed naar Goorlen te luisteren... en naar de mogelijkheden die dit mooie centrum biedt... een heel mooi uh, toekomstplan had liggen. Dus daar kon ik erin fietsen, zo gezegd. Dus dat was mm. één die organisatie ja? moest op orde. dan twee moet jij zeggen, dollar. twee. Ja? twee. <laughs> Financiën op orde, een stukje lastiger... Niet gelukt? Nee, maar, dat ongoing concerns, was met, ja. dat heet. Maar er is wel iets heel belangrijks gebeurd in die vier jaar. Um, toen ik hier kwam, toen moest ik samen met mijn toenmalige voorzitter Wil van de Kruis... en met onze penningmeester Ad Elissen zo heel regelmatig naar het uh, gemeentehuis... moest de verantwoording af gaan leggen van hoe het zat met de cijfers. Dat was een soort kruisverhoor. Uh, en dat is in die jaren omgevormd naar dat we nu bij de wethouder zitten. Niet te vaak, maar ook uh, wel regelmatig waarin we samen aan het kijken zijn van wat dit cultureel centrum doet, wat het moet doen, um, naar de bezoekerscijfers, ook naar de financiële cijfers. En dat we het gezamenlijke gesprek hebben, ook met de gemeenteraad, van wat kan een cultureel centrum in een gemeenschap als goorlijk betekenen en wat is ons dat waard met z'n allen. Dat is een heel ander gesprek dan vier jaar geleden. Dus die draaien mm. hebben we kunnen maken met z'n allen. Er was twee. Volgens mij komen we daar nog op terug. Mooi. Maar we gaan eerst drie doen. Drie? Ja? Zorg dat de verenigingen en alle inwoners van Goorelen zich weer op een prettige manier gaan verhouden tot het Jan van mezou. Dus dan moeten de relaties hersteld en vernieuwd worden. Dat is ook gelukt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs... wat nu echt nou, bijna wekelijks hier over de vloer komt... komen klassenkinderen bij de BIEB in voorstellingen. We hebben samen met de zeven Goorlese basisscholen... een uh, heel mooi cultureel programma opgesteld. Mijn doelstelling vier jaar geleden was van... wat zou het mooi zijn als alle Goorlese basisschoolleerlingen minstens twee keer per jaar hier van een professionele voorstelling kunnen komen genieten. Maar die doelstelling is uh, tot op een haar na gehaald. En vier jaar geleden kwamen ze hier amper. Erger nog gingen ze naar Tilburg voor een theatervoorstelling. Oh, foei. <laughs> en, en dat zullen ze in de toekomst zeker niet meer uh, doen. Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet, uh, die, niet meer, nou, hè, Nee, Mag komen. ik dit even, uh, om zo op terug te komen wat je gebruikt in het begrip verenigingen. En de voorbeelden die je geeft zijn onderwijs. Daarom denk ik dat verenigingen, ik denk dat je daar een wat andere term voor zou... Oh ja, besinnen. de verenigingen en de organisaties ja. in Goorland. En, maar ook, ook bijvoorbeeld van harmonie tot met schaakclub, nou, van alles en nog wat. Ik, ik denk namelijk dat het leuk is om ook bij het tweede item van vanavond daarop terug te komen. Goed. Dat dat daar ook een rol speelt, okay. als je het daar mee eens bent. En Absoluut. En dan doen we het ook. Zeer relevant. Vier. Vier. De programmering. De culturele programmering in de theaterzaal en in de kapel. De opdracht was, kijk eens eventjes of dat een oppepper kan krijgen... En dat is volgens mij ook gelukt. Het aantal theaterbezoekers, betalende theaterbezoekers, is, uh, neemt jaar op jaar toe. En dat is altijd, uh, nou voor bestuur is dat best een ingewikkeld ding. Want met theater word je niet rijk. Dat denken mensen vaak. Hè? Van, daar kom, mensen betalen 17 euro voor een theaterkaartje. er komt een artiest. En het Jan van Mezouw houdt daar geld aan over. Nou, vergeet het maar. De doelstelling is altijd geweest een mooi, interessant cultureel programma... in de theaterzaal en in de kapel te presenteren. Waar vraag naar is... Soms een beginnende cabaretier, daar komen dan honderd mensen op af. Dat is dan al heel mooi voor die cabaretier in die fase van zijn, van zijn carrière. Dus volle zalen zegt mij niet zoveel. Waarmee trek je volle zalen, dat is veel interessanter. Dus, en die mix moet goed zijn. En aan het eind van de streep moet er wat geld overblijven. En dat lukt bij de theaterzaal. Dat betekent dat we een van de weinige professionele theaters in Nederland zijn... zonder programmeerbudget. Dat hebben we ook echt niet. Ik heb geen pot met geld waar ik die tekort voor de theaterpoot... ...uit zou kunnen financieren. En dat lukt ons al vele jaren achter elkaar. Dus dat theater, dat, nou, dat heeft wel zijn waarde gekregen. En uh, ja, ik ga aanstaande vrijdag het nieuwe seizoen presenteren. Ik ben daar toch wel voorzichtig uh, samen met mijn collega's trots op. En ook als je naar het huidige seizoen kijkt... ...wat er allemaal al is gepasseerd. Uh, ja, dat is niet niks. En artiesten komen heel graag naar Goor, ...omdat ze weten dat het goed is hier. Goed toeven, fijn publiek, fijn kritisch publiek. Dus die vierde opdracht, ja, die is ook wel min of meer gelukt... Is daar de kapel een speciaal plekje bij voor jou? Ja, ja, ja. Um, een van de eerste dingen die ik ben gaan doen is gaan onderzoeken um, of er geldschieters te vinden waren die er met ons voor konden zorgen dat die kapel uh, vernieuwd zou worden. Technisch vernieuwd vooral. Nou, jullie weten bij de log hoe belangrijk die technische vernieuwing is. Dat is jullie ook gelukt. Het is ons ook gelukt in de kapel. Er is een uh, geluidsinstallatie en een lichtinstallatie aangeschaft. Er zijn nieuwe stoelen gekomen en de vloer is gerestaureerd waardoor nog meer groepen, ook verenigingen, uit uitgegoorlen en omstreken... in de kapel hun evenement kunnen laten plaatsvinden. Zonder al te veel extra kosten. Zonder dat er elke keer licht of geluid ingehuurd moest worden. Nu hangt het er gewoon en kan het zelfs door goed opgeleide amateurs bediend worden. En daar ben ik ook blij mee. En de fondsen hebben daarbij geholpen, een aantal particulieren. Dat, heeft, dat grapje heeft toch 58.000 euro gekost. Maar nu staat het er hartstikke goed bij... En de bezetting is uh, grandioos. Ik geloof dat, uh, als je nou kijkt, nou, dan moet je er misschien één dag van aftrekken... maar dat, dat je drie dagdelen op een dag hebt uh, en zeven dagen in een week... dat de bezetting van de kapel nu uh, boven de 50% uitkomt. Dus dat je echt uh, op tijd moet boeken als je iets in de kapel wilt organiseren. Nou, dat, is voor, dat is heel fijn ja, ja, om dat ja, te constateren. Even ter voorkoming van misverstand. De kapel heet kapel, maar er is al lang geen kapel meer. We spelen er nog wel eens... Uh, Alsof het wel zo is. Ja. Maar dat mag niet van de bishop. Ja. Het is maar dat daar geen misverstand over bestaat... dat wij die ontheiligen hebben. Ja, nee, dat is goed dat je dat even recht zet. Hè? Ja. Maar vier pijlers onder jouw werk... Uh, het is plus. nooit af, hè, Gerard, het is nooit af. 8 min, acht plus, als ik jouw zelf evaluatie optel... Uh, of vind je dat toch een beetje over de Nou, ik vind. Ik fiets dan s'morgens, kom ik uit uh, Tilburg, fiets ik altijd hier naartoe. En s'avonds fiets ik terug, of s'nachts soms. En dan, uh, hoe voel ik me? Hè? En dan s'morgens heb ik altijd zin en dan is het lekker dauw en uh, fietsen en koud. Dan is dat bij mij een 9 of een 8. En als ik, of ik heel moe ben, dan is het ook wel een 7,5. Maar meestal wel een 8: hé, hey, ik mag weer naar Goorl. En s'avonds of s'nachts fiets ik terug, of eind van de dag. En dan is het altijd een puntje meer. Want er gebeurt altijd, ja... Dan oh. krikt dat niveau dat uh, pep zich op in de loop van de dag. Ik heb er altijd al veel zin in. En dan fiets ik terug naar Potverdorie. Dat ik kan heb toch die, allemaal uh, maar in die verhouding wel eens uh, anders uitgedrukt gezien. Maar daar gaat het helemaal niet over... Nee, nee, nee. Oh. nee het gaat niet over, over, uh, over jou. Maar uh, van, van s'morgens en s'avonds. ja. Uh, ik ben een beetje, een beetje een theoloog, weet je misschien ja, wel. Hè? Maar ik. dan heb ik wel eens gelezen dat, dat, dat je opstaat als gelovige en naar bed gaat als atheïst. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat zegt bijna dan ook andersom. iets over, over de dag zo die, die je dan doorbrengt. En, ja. Maar bij jou is dat niet zo. Nee. Nee, nee. nee. Want weet je wat, ja, ik heb altijd gezegd dat ik de leukste baan heb die ik ja. kan bedenken, want ik mag met allerlei mensen met creatieve ideeën werken. Ik kan met mensen uit Goorle werken die allemaal iets willen voor de gemeenschap, want dat is het kenmerkende wat hier in huis plaatsvindt. Is nooit solistisch. Gaat altijd over groepen en over een effect wat je wil bereiken. En mensen komen hier. Onze gasten komen bijna ook allemaal met goede zin binnen, want ze gaan iets maken of ze gaan iets doen samen met andere mensen wat zij belangrijk ja. vinden. Ja. Ja, waar ze daar... zelf de waarde aan uh, Ik had je toegezegd iets uh, te gaan vragen of te gaan zeggen over een gecancelde ja. uh, avond. Komt dat, is dat vaak voorgekomen? Dit seizoen hebben wij vier voorstellingen gecanceld. Drie vanwege externe reden. Uh, een overleden artiest bijvoorbeeld. Nou, die kan dan echt mm -hmm. niet meer komen. Uh, een productie die teruggetrokken is omdat het uh, aan te weinig theaters verkocht bleek te zijn. En er zat een productie tussen van iemand die ernstig ziek werd... en deze van afgelopen vrijdag, waar ik me enorm op verheugd had... Um, Bach en Bleekwater. Een toneel annex muziekstuk met uh, Leni Bredeveld en uh, Esther Apitulij. Het eerste pechmoment was dat uh, Leni Bredeveld vervangen moest worden... door Helene Kamperveen. Dat was nog niet zo erg. Het tweede was dat hun PR-campagne min of meer mislukte... Ja. Dat wij daar achteraan moesten sukkelen van jongens, koop toch alsjeblieft een kaartje. En we hadden het gemeentekoor goorle ingeschakeld. Dat leverde allemaal niks op, want er waren wel geteld 15 kaarten verkocht. Dan komt er een moment dat je als theaterdirecteur aan het begin van de week uh, gaat bellen met het impresariaat. En met het impresariaat bespreekt, wat gaan we doen? En dan kom je samen tot een besluit. En toen hebben we gezegd, wij gaan die 15 mensen bellen. We gaan onze excuses aanbieden. Maar wij gaan en ons publiek. En de acteurs niet blootstellen aan een bijvoorbeeld teleurstellende avond. Eens nou. te meer dat er ook een koor bij betrokken was. Was ja, ook allemaal teleurgesteld? Koor was, ja, was er bij ja zo, een koor was was erbij betrokken. Zo uh, weet ik ervan, want, want mijn buurvrouw zingt en staat in dat koor. En, en uh, ze vertelde over, over die, die uh, productie en dat zij de slotact zouden hebben. Gemengd koor die daar. En toen zei ik dat ruikt naar Paul Cornelissen. Mm. Die, die, die, die, die maakt dat soort combis. Die, ja. die, uh, die, die, maar. Dat het nou mislukt, dat vind ik zo frappant. Ja. Want kijk, als je het gemeente gehoord hebt... Dan, dan heb je de familie, de vrienden en bekenden... en dan heb je al een halve zaal vol. Ja, en die hadden dus geen kaarten gekocht. Nee. Nee. Dat is gek, hè? Ja. ja. Want? Misschien, zijn, ja misschien is het een verzadigingspunt bereikt, ik weet het niet. Maar het gebeurde niet. En dan ben ik soms, ja, ja dan ben ik streng. En dan moet ik de schade ja. beperken. De intrinsieke schade voor de mensen zelf... die een teleurstellende avond meemaken. Dan hebben ze misschien met elkaar nog leuk op het podium gehad. Maar dat is voor mij niet genoeg, want we, we doen het voor het publiek en de acteurs die dan ook tegen een leeg gat staan te spelen... ja, als daar dan 15 of laat het er eens 25 geworden zijn... mensen staan in die grote zaal bij ons... dat kan niet, dat gaat niet. Verplaatsen naar de kapel was geen optie... want er was een andere productie gaande. Maar nou, dan moet je een besluit nemen. Maar het Koor heeft ook geen uh, PR gedaan. Nee. nee. Of, nou, daar, ik, weet je, ik ga daar ja, geen uitspraak ja, goed, over dat, doen. dat weet ik dan. Maar dat, ja. uh, daar, daar gaat uh, dan zoiets fout. Ja. ja. Gebeurt gelukkig maar dit seizoen... maar één keer gebeurt dat ik... Zelf uh, het besluit moest nemen om een, een voorstelling terug te trekken. Ja, ja. Ja. Ja. Maar, maar en daar staan eigenlijk... heel veel verrassingen ja. tegenover waarvan je van tevoren denkt... Oei, oei, oei, zal dat wel goed gaan? Voor Patrick Nederkoorn zegt jullie waarschijnlijk helemaal niks. Een hele leuke cabotier. Dan heb ik mijn poot stijf gauw. Ik heb hem vorig jaar geprogrammeerd. En dit jaar. Alle ja. mensen van vorig jaar waren er ook. En die mensen hadden iemand meegenomen. Dus hij stond nu niet voor 60 man te spelen, maar voor 120 man. Ik noem maar wat. Dat is ook ja. bouwen aan het publiek. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik alleen dacht: is dat de zoon van. Van een De, de Erik Jan Nederkoren die hier gewoond heeft. Geen idee. Nee. Ja. ja dus daarom herkende ik de naam, moedig eerlijk ja. bekennen, maar niet vanwege de artiest die op de Dus het gebeurt allebei, hè? Dus ik hoorde jou zeggen, zeggen: Dit is de mooiste baan die je kunt denken. Dan moet je toch uitleggen waarom je weggaat. Ja, een mens, ik een mens moet voort. <laughs> ik had voor mezelf ooit een plannetje bedacht. Ik denk: vijf jaar, dat is altijd wel wat ik. Doe, hè? Vijf jaar is mooi rond. Um, nou, dat is maar toe... dwang leven. Uh, ja, ja, dat is mijn, uh, mijn dwang. En toen uh, kwam deze baan voorbij. En werd ik uh, gevraagd om te solliciteren. Dat doen ze ook niet zomaar. En toen zag ik de inhoud van die baan. En toen dacht ik, ja, als ik dit nou niet doe... dan krijg ik eeuwig spijt van. En spijt moet je zien te voorkomen. En ik dacht, kan ik uit Gorlen weg? kan ik dat met droge ogen doen. Met en goed fatsoen. Met goed fatsoen. Mm -hmm. En mm -hmm. ook spijt voorkomen aan die kant. Toen dacht ik, ja nee, dit is het moment. En ik werd gerustgesteld op het moment dat ik het tegen mijn bestuur aan mijn bestuur moest vertellen. En aan mijn collega's. Er ontstond geen paniek. Want er ja. zou een slecht teken geweest zijn. Van, oh, dan gaat hij weg. En nou, nou dan het. het is wel nee. Nee. nee, wel nee. nee. nee, nee. Dat, dat team staat als een huis. bestuur heeft een hele duidelijke missie. Het is goed gedragen in geworden. Het cultureel centrum wordt gekoesterd. Dat merk je aan alle kanten en echt weg ben je ook niet. Nee, ik niet. mag nog wel eens in geoorlog komen, misschien. Ja. Nee, nee maar je blijft toch de niet programmering met programmeren. niet? Nee, oh kijk, dat is, daar, is, daar ontstaan dan altijd ja, ja, misverstanden. Daar ga ik iets zo vertellen. Daar ben je hier. Ja. Ja. misverstanden voorkomen. Ja, precies. Uh, mijn opvolger is al heel snel gevonden. Daar waren we allemaal heel blij mee. Sanna Weusting, jullie gaan er ongetwijfeld een keertje uh, het hemd van het lijf vragen. Nee, we vragen naar gewoon. Oké. Okay. En um, zij heeft aangegeven, ik uh, ga... Uh, kijk, de programmering voor volgend seizoen is klaar. Hè? Die heb ik ja. nu gedaan. Die gaan we vrijdagavond presenteren. En zij gaat kijken of zij voor het seizoen daarna... ook zelf die programmering kan gaan doen. En ik heb aangeboden haar bij te ondersteunen. En dat is ook niet meer dan logisch. Zoals in het verleden Tilburg ons ook al mm. ondersteunen. Want ik weet nog dat ik hier kwam. Dat Simone Mager, de toenmalige programmeur van, van uh, Tilburg, ook hier al de programmering in de stijgers had gezet. Dus we, we opereren al heel dicht bij elkaar. En dat zal zo blijven wat mij betreft. Het, ja, het Tilburg en Jan van Bezouw uh, is een beetje familie. Nou, wat is nou het misverstand dan? Dat mensen denken dat ik de programmering ga doen. Mm. Dat is wat anders. De directeur is verantwoordelijk voor de programmering. En ik zal Sanna ondersteunen waar ik kan en waar zij behoefte aan heeft. Het is dat ondersteuning? Is ja, je neemt het daar niet uh, over. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Uh, opluchting. Want we dachten, dit is de eerste stap richting Tilburg. Oh, dat is wel plan Heel B vak, hoor. Dat we het gewoon inlijven. Nee, maar daar gaat het wel door. Nee, en krachtig bestuur van... is dat het volgende onderwerp? <laughs> ja, bruggetje even. Ah, bruggetje, ja. bruggetje. <laughs> Ze wist even muziekje doen. Worden we langzamerhand een beetje professioneler voor zitten? Nee, nee. Nee, toch echt niet. Nee, goed. Voorwaarde oude mannen. Mogen wij een liedje draaien even?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 Kun je iets toelichten waarom wij de nummer gekozen hebben? Want het is eigenlijk een half verzoeknummer. Ja, uh, Els heeft goed opgeleid tijdens ons laatste literaire overleg. Want Beatrice van der Poel komt samen met schrijver Thomas Verbocht volgend seizoen naar Goorlen. Voor een, uh, een muzikale literaire avond. Dat is een van de, ik meen, acht literaire evenementen die we al in de planning hebben. Dat doen we samen met Literaire Kring Goorlen, Boekhandel Buitelaar, Bibliotheek Goorlen en Jan van Bezouwen. 8 literaire avonden. En Beatrice en uh, Thomas Verbocht is een, nou ja, een beetje een rare combinatie, maar het werkt. Zij zingt, hij uh, dicht en leest voor en interviewt. En het wordt een hele mooie avond. Datum mag ik nog niet verklappen. Kom ja. vrijdagavond allemaal maar naar de presentatie. Dan hoor je het. en Dan krijg je het boekje mee. Zoek op. Ja. Mogen we nu verzoeken bescheiden een stapje terug te doen... zodat Kees van Bohemen de plek in kan nemen. Want ja, onze studio heeft maar vier microfoons... Dus met meer mensen kunnen wij het niet doen. Want Kees doet als nummer twee. een column over. of een blog. Afhankelijk van hoe modern wij willen zijn. Of gewoon een tussenstukje. een verhaal over wat zou er anders kunnen. moeten. in het oog van de schrijver. spreker. in Goorre. Kees, ga je gang. Dankjewel. Ik zal bescheiden beginnen. Ik ben een positief mens. En ik wil. als ik de kans krijg. Altijd een steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Ik was, dat spreekt, dan ook blij verrast door de vraag van de redactie van deze rubriek... of ik af en toe mijn licht wil laten schijnen over Goorlen. En dat als Tilburger. Wat een eer. Ik kom veel in het dorp. Ik woon er zowat tegenaan. Als ik uit mijn zolderraam kijk, zie ik, 50 meter verder... het huis van Rols Godenzoon Joris Matthijssen... En meteen daarachter, aan de overzijde van de A58, schittert het Goolse Groen. Goed, op deze paspoortkwestie kom ik later nog wel eens terug. Nadat mijn van opwinding rood geworden wangen weer tot rust waren gekomen, werd het mij lichtelijk wit onder neus. Ik realiseerde me dat ik reeds zes weken op een rij het Goorles Belang niet heb kunnen lezen... De bezorger durft kennelijk de gemeentegrens niet meer over... en laat het perifere bezorggebied Tilburg-Zuid-Links liggen. Een kwalijke zaak natuurlijk wil je op de hoogte blijven... van wat zich afspeelt in dorp en ommeland. Want wat is er een beter baken dat de ziel van het dorp weerspiegelt. Het belang, mijn rots in de branding... als het gaat om grote en kleine voorvallen... opinies en columns over wat er speelt, lokale politiek... Lief en leed, vijf generaties op de foto, evenementen die zorgen voor bruis in het dorpshart, sportgebeurtenissen, mensen die goorlen doen gloeien, ver over de eigen grenzen, door het verwerven van culturele, sportieve, politieke en andere palmares. Lees je het GB niet, dan droog je op. Je verliest je autoriteit om ergens iets van te vinden. Mijn emoties zakten weer en het hart, bron van sterke gevoelens, maakte plaats voor de ratio. Enge gedachten kropen mij als spinnen in een droom. Is er sprake van sluipende persbreidel? Zou het kunnen zijn dat onze, en ik bedoel natuurlijk jullie burgemeester, geheel in de stijl van machtswellustelingen die we onderhand allemaal wel kennen, per geheime oekase een verspreidingsgebiedverbod voor de Goorse weg heeft geordoneerd. Nee. Nee, hij is opgegroeid aan dezelfde Goorele weg als waar ik mijn domicilie heb. Het kan zijn dat toen Mark nog een snotjong was, dat hij mogelijk een schrobering heeft gekregen van zijn buurmannen en buurvrouwen voor het belletje lellen. Een schrobering waar zijn vader, lood, streng, doch rechtvaardig, nog eens een sausje overheen goot. Maar ja, al deze goede mensen zijn er niet meer. Ze wonen in mooie huizen en appartementen in, juist, hoorle. Van wraakoefeningen vanuit de troon van de recent verworven macht... kan dus absoluut geen sprake zijn. Ik dacht vervolgens aan Venezuela. Daar heeft de zittende macht het toch al schaarse krantenpapier geransoneerd en alleen beschikbaar gesteld aan haar welgevallige media. Maar wij hebben slechts één serieus schriftelijk dorpsmedium... naast het Brabants Dagblad... dat dagelijks laag vliegt over dorpse wederwaardigheden. Van duiding en opinies... En details kan in die courant natuurlijk geen sprake zijn. Ik heb wegbermen beloerd en laastruweel bekeken. Daar wil een bozaardige bezorger wel eens zijn een vrachtje dumpen... om grijnslachend toch de pecunia van het bezorgen op te strijken. Nee, geen natte en verwijde krantenhopen gesignaleerd. Of is het zo dat er domweg een tekort is aan bezorgers? En onze asielzoekers dan? Van krantenjongen tot miljonair? Dat verhaal is kennelijk... Nog niet bekend genoeg. Ik kom er niet uit. Ik kom er gewoon niet achter. Wat kan hier achter zitten? Pas luchtte ik mijn hart bij een select gezelschap bekende goorlenaren... die weten van de hoed en de rand. En ik was nog niet uitgepraat of gelijk melden zich... vijf, zes personen op hoge en verontwaardigde toon met gelijke klacht. Een groot deel van de kritische fine fleur blijkt drooggezet. Ook zij wisten het goorlesbelang. Toevallig niet... Rest ons op woensdagochtend een enorme run op de stapels GB bij Appie en MT. Ik heb de website gemaild. Ik heb Fons en Magda Smits aangesproken. Nul op het rekest. Help, Zorg ons weer ons goalsbelang. Heel goed, applaus. Ja. Ja. Maar gelukkig is er de lokale omroep. Voor een ieder die het gemist heeft. Mits hebbende één abonnement op Zigo. Want anders blijf je ook daar weer van verstoken tenzij je in Nieuw-Zeeland woont en internetverbinding hebt. Dankjewel. Maar Het ik, troost. ik moet toch wel een complot, namelijk markeren dat wij niet bij Tilburg willen worden. In Op heb geen je ook enkele ziegen. Jawel. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja. goed. Ja, ja, ja. Nee, dat is een. Uh, ...wederkerend probleem sinds de concurrentie op het gebied van de lokale media... ...door het sneven van het nieuwsblad niet meer bestaat. Ah ja, ach, dat goede oude Goorlesse Nieuwsblad. Maar je hebt wel gelijk, op woensdag is er een run op, op Goordesbelang bij, bij Albert Heijn. Dat, dat kan ik zelf wel, wel eens zien. Het is dus, uh, snel weg. Dus uh, daar zitten inderdaad uh, meer mensen met, met het probleem. En ik denk dat het uh, toch ook een, uh, een, een mooie pluim op de hoed is van goh, belang. Misschien dat de ja. schaarse ook uh, wel een mooie ja, marketingstrategie ja. is. Oh, ze is. doen het gewoon expres. <laughs> <laughs> nu snap ik het. Nu ah. snappen we het. Nou. Nee, ik ben altijd weer blij dat een probleem opgelost is. Dus uh, gaan we naar het volgende probleem. Als je het uh, probleem. goed vindt dat misschien geen probleem is. Uh, aanleiding was heel simpel. Uh, wij drinken op vrijdagochtend een kopje koffie. En zeker iemand vond het wel leuk om naar Den Bosch gegaan, te gaan... waar ons provinciaal bestuur zit. En dat provinciaal bestuur houdt zich bezig... met de kwaliteit van het lokale bestuur Onder in de verschillende gemeentes. Naast allemaal andere dingen die we nog niet precies weten... maar die ons wel verteld zijn. En uh, Marcel heeft daar ons... Dieets gemaakt wat de provincie precies doet. En dat er achterkamertjes zijn waar hij niet van op de hoogte is. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, maar dat er toch nog steeds achterkamertjes zijn. Uh, dus dat heeft te maken met gemeentelijke herindeling en kwaliteit van bestuur. En je hebt hier nu twee voorbeelden van kwalitatief hoogwaardig bestuur gezien. Een bloeiend cultureel centrum en een absoluut schares medium waar... Uh, heel veel belangstelling voor is, dus dat kan niet anders dan betekenen een veerkrachtige samenleving hebben wij hier. Hoe kijken jullie vanuit het provinciehuis? Want je zit gelukkig niet alleen in het provinciehuis, maar je zit als statenlid wel uh, toch veel in dat provinciehuis als dat vergaderd wordt als focus. Uh, hoe wordt daar nu tegen die kleinere gemeentes aangekeken, zoals Goorlen? Nou allereerst, ik zit zo min mogelijk op het provinciehuis. Ik woon in Tilburg en ik zit hier dus in de regio zoveel mogelijk... en ik probeer ook zoveel mogelijk bij bedrijven mensen hier op zoek te gaan... en niet in die toren te zitten. Ook al is het daar best leuk, daarbuiten is het veel leuker. Uh, maar hoe kijken wij naar kleinere gemeentes? Ja, persoonlijk, ik heb wel wat ik een kleinere gemeente... dan heel veel in Brabant. Baarle Nassau was volgens mij de kleinste met zo'n 8000 inwoners. Vergeleken met die is Goorlen bijna stad. Uh, of in ieder geval erg groot. Uh, er zijn de gemeentes in alle soorten en maten in Brabant... van 8000 tot, tot 220.000 inwoners van Tilburg of Eindhoven... Um, en in dat diverse landschap um, is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gebeurd. En heeft de provincie ook wel een, een stem gehad. En daar heb ik het ook afgelopen vrijdag over gehad. Wat de provincie allemaal ja. heeft gedaan. Um, maar ja, persoonlijk heb ik niks tegen kleinere gemeentes. Dat sowieso niet. Nee, maar toch komt die discussie elke keer weer op de een of andere manier stiekem terug. Ja. Uh, is dat nu omdat... Dat maar het openbaar bestuur zo verandert... dat je elk decennium wel weer een keer bij stil moet staan hoe het is ingericht. Ja. Kunnen we deze discussie dus nooit afsluiten? Nee, dat of uh, moeten wij de kwaliteit van het lokale bestuur gewoon verbeteren... en het niet meer hebben over gemeentelijke herindeling? Nou, het ligt er aan welke discussie je bedoelt. Als je bedoelt de discussie van moet de gemeente groter of niet... Dat is denk ik een discussie die je niet zozeer op de grond, voorgrond moet zetten. Het moet nee. continu gaan over, ben je goed voor je burgers? Ben je goed voor mm -hmm. de mensen die in of Tilburg wonen... of in Boekel of noem maar op in Brabant? Dat is de vraag en die vraag moet je continu afstellen. Dat is een vraag voor de politiek. Dat is een vraag die de provincie in 2013 aan de hoofd heeft gesteld... aan alle Brabantse gemeenten, van hoe ben je nou in staat... om je eigen burgers um, ja, te, te, dienstverlening te geven... om daarmee uh, actief uh, samen, samen te werken aan een mooie gemeente... Um, en dat is een soort van spiegel vanuit de provincie aan alle gemeentes in Brabant. En alle gemeenten hebben daar op een andere manier op geantwoord. Dat is ook het mooie, de diversiteit. Um, maar het is belangrijk om er continu over na te denken. Dat, dat is het wezen van een lokaal bestuur. Dat je, dat je continu afvraagt, ben ik goed bezig of niet? Dat is voor elke organisatie, ook voor een cultureel centrum, Paul, uh, is dat heel belangrijk. Ja, we zijn altijd een beetje wantrouwend toch. Hè? Ja. Als, als die, die, die discussies gevoerd worden, krachtig bestuur, kijken naar... Uh, het is de uitkomst van, van, van dat kijken, niet, niet het uitgangspunt, geen nee. dogma. Dat wordt dan allemaal gezegd, dat zijn allemaal van die bezwerende uh, woorden. Uh, maar één ding is toch eigenlijk wel merkwaardig, dat, dat uh, hoe groter uh, het wordt, dat, dat schijnt toch eigenlijk uh, ook wel bekend te zijn, hoe, hoe verder het bestuur van, ja. van de burger afkomt te ja. staan. Nou, ik, ik ben student ook nog, nou, ik werk ook al, maar ik, ik ben ook nog student, student bestuurskunde. En ik doe mijn masterscriptie ook over herendelingen. Um, en hoe ondernemers kijken naar herindeling. Dus dat is een heel apart vak. Maar als je kijkt naar wat nou allemaal is on onderzocht in het verleden... dan is eigenlijk de conclusie best wel helder... Ja. dat een grotere gemeente niet per se beter is of goedkoper... of beter in staat is om zijn burgers te bedienen. De grote zegt heel weinig over hoe een gemeente functioneert. Je hebt kleine gemeenten die het fantastisch doen... en je hebt grote gemeenten die er echt een pijn op van maken. Je hoeft maar de grootste gemeente van Nederland, Amsterdam, te kijken... Uh, hoe slecht het daar gaat op financieel gebied bijvoorbeeld. Dus een grote zegt, zegt eigenlijk vrij nee. weinig. Het gaat erom dat je goede kundige mensen hebt. Mm -hmm. En dat is de vraag. En wat is de, de uitkomst van die onderzoeken over de betrokkenheid van, van de burger, de interesse in de politiek, het stemgedrag, ja. eh, nou, ook dat opkomst? Is ook dat is onderzocht, zeker de opkomst is onderzocht. En je ziet dat, dat is een direct verband, hoe grotere gemeente, hoe lager de opkomst. Dus hoe grotere gemeenten, hoe minder mensen gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Dus als je je zorgen maakt over de democratie, is een hele grote gemeente groter worden. Schaalvergroting, een contra-indicatie. Ja, ja. ja. ja. Nou, zo kan je het heel ja. erg makkelijk stellen dat het inderdaad ja. zo is. Want er gaan minder mensen stemmen. Dus is het in ieder geval minder democratisch... Ja, gelegitimeerd noem je dat, dan democratisch... dan een, een, een gemeente waar veel meer mensen gaan stemmen. Um, maar je hoeft alleen maar in de regio te kijken... om te kijken dat dat waar is. In de gemeente Tilburg gaan mensen stemmen dan hier in Hoorlen. Omdat men hier meer betrokken is bij elkaar. Ja. En dus ook vaak mensen kent die in de raad gaan. Hè? Ja. Uh, mensen die op de lijsten staan. En als je buurman op de lijst staat... dan stem je daar ook vaak op. Omdat je die man kent en vertrouwen in hem hebt. Dus dat, dat, dat kleine heeft ook zijn voordelen. Ja, maar het ja. heeft ook absoluut nadelen. Oh. En het is continu... Uh, het afwegen van, van belangen natuurlijk, hè? het ja. afwegen van voor- en nadelen zoals alles in het leven en alles in een organisatie. Mm -hmm. Ja, maar nu, uh, kijk, ik kan me voorstellen, de kwaliteit van het bestuur uh, kan op hele verschillende manieren uh, uh, blijken. Ja. Uh, dus zeg maar even, als je een over of samenlevingsproblemen hebt, zeg je al gauw uh, kleinschalig. Mm -hmm. Want de samenleving is al ingewikkeld uh, genoeg en te grote verbanden kunnen daar lastig Zeker. in zijn. Mm -hmm. Uh, milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Ja. De, de gemeente Goorle ja. uh, geeft daar nauwelijks iets uh, over te zeggen. Tegelijkertijd heb je dan als derde element... Uh, dat op het moment dat besluitvorming te ver weg uh, ligt... mensen zich niet meer vertegenwoordigd uh, ja. uh, voelen. Dat de controle mm -hmm. op uitvoering van bepaalde beleidsterreinen... tekort gaat, uh, gaat schieten. Mm -hmm. uh, al die... Intergemeentelijke regelingen die we hebben onttrekken zich toch heel vaak, zelfs aan het gezicht van de gemeenteraad, omdat het bij het college van B&W of de verschillende colleges van B&W blijven steken. Kun je dat probleem beter oplossen? Want er is natuurlijk toch een breder gevoel van wij zijn niet vertegenwoordigd in ja. het bestuur, op welk schaalniveau dan nou ook. Ja, nou ik denk dat je twee discussies hebt. Je hebt het over uh, de kwaliteit en je hebt het over het betrokkenheidsgevoel, ja. zeg maar. En die twee dingen hoeven niet per se samen te gaan. Uh, we hebben in Nederland een heel mooi systeem, denk ik... van landelijke overheid, provincie en gemeente. En al die drie hebben andere taken. Want inderdaad, klimaat, dat los je niet in hoornen op. Dat doe je misschien wel op rijks- of eigenlijk zelfs op wereldschaal. Um, maar iets zoals nou, de zorg is juist heel erg iets... Wat, wat mensen direct raakt en heel dichtbij is. Of het managen van een cultureel centrum... is ook echt iets wat mensen in hoornen zelf moeten doen. Zo heb je die, uh, die, die verschillende overheden. Ik denk persoonlijk dat je heel erg moet gaan kijken... ook de komende jaren van wat is nou een provinciale taak... en wat is nou een gemeentelijke taak... Um, ...andere regio, maar de burgemeester van Eindhoven die zei... ...ik wil een grote Eindhoven, want dan kan ik beter op mobiliteit... ...dus uh, de, de, de, de files bestrijden, het, het openbaar vervoer verbeteren... ...en kan ik beter lobbyen naar Den Haag. Nou, dat zijn nou net twee provinciale taken van de afgelopen tijd. Dus je moet ook ja. heel goed kijken van wie, is nou, wie doet nou wat? Welke overheid ja. doet nou wat? Nou, of heeft de provincie dat niet goed gedaan? Nou, ik denk dat de provincie de fout maakt, nog steeds... ...dat men wel gemeentes heeft gevraagd om naar zichzelf te kijken maar het verdikt om zelf naar zichzelf te ja. kijken als provincie... en niet de spiegel ook zichzelf voorhoudt... en kijken van wat doet een provincie nou precies? Wat is de toekomst van een provincie? En wat zijn de taken die dan op provinciaal niveau zouden moeten liggen? Wat zou je dan moeten doen als provincie? En wat zou de provincie moeten doen? Taken die net niet door een gemeente gedaan kunnen worden... en een gemeente voor mij is niet een, uh, een, een gemeente Tilburg van 400.000 mensen... maar is een wat, wat, wat beperktere gemeente... omdat je taken zo dicht mogelijk bij de mensen wil hebben... Dat zijn de taken die daarna boven liggen. Dus nou ja, mobiliteit, de, de, hoe mensen bewegen, dat gaat over gemeentegrenzen heen. Dus het openbaar vervoer, de snelwegen, de provinciale wegen. Ook een deel van de cultuur, denk ik, doen we al langer in Brabant. Het is geen provinciale taak volgens de wet, maar we doen nee, het wel. Het is wel uitzonderlijk hoor. Het is wel heel uitzonderlijk ja. dat we het doen. Maar je ziet wel dat die behoefte er is. Omdat ook heel veel culturele gezelschappen, ja, die blijven niet in Goorle of in Tilburg. Die gaan ook ja, die grenzen over. En je ziet bijvoorbeeld ook uh, stiekem dat bijvoorbeeld een theater Stilburg niet alleen voor Tilburg een cultureel centrum is... maar eigenlijk voor de hele regio, misschien voor heel Brabant. Uh, dus je ziet dat daar uh, ook, ook echt behoefte is aan een provincie. Um, er zijn nog wel an andere taken die je zou kunnen bedenken... waar een gemeente net te klein voor is. Um, alleen als je gemeentes gaat vergroten, te veel gaat vergroten, ben ik bang... Um, dat je die, wat daaronder ligt, die zorg, uh, ja. de stoeptegels... ook heel belangrijk, het groen. Um, die kleine taken die mensen echt direct raakt in hun, in hun, ja, in hun omgeving dat je die gaat vergeten... en dat vervolgens de betrokkenheid enorm gaat kelderen. Mag ik dan even kijken naar het openbaar vervoer? Ja. Uh, tegenwoordig heet dat, geloof ik, Brabant. Uh, bravo. Bravo, ja. ja. Bravo, oh, bravo. Het de weg niet op. Want ja. elke vier jaar worden alle kleuren veranderd... Oh, ja. want dan is er weer getenderd. Dat is En ja. dat kost een godsvermogen. Uh, ja. En wat ik dan zie, is dat de bussen minder ja. rijden... dat die slechter rijden, dat ja. die later rijden... dat die minder frequent uh, rijden... Hm. En dat wij als kleine gemeente denken, uh, wat je ja. niet hardop uh, mag zeggen door een microfoon tegenwoordig, want dan zijn er weer oudere luisteraars die daar geschokt worden, maar het is gewoon shit. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, is het hele... En dan ja. denk ik, provincie, waar zijn jullie? Ja, ja dwingen dat er getenderd wordt. Ja. En dat die kosten dan afgewenteld worden door minder bussen te laten rijden. Vooral naar de kleinere ja. dorpen. Ja. En dan heb je in de mieren dan nog veel meer problemen. Dan Niet doe je er inderdaad. eens wat aan. Nee, dat klopt. heel met u eens. Kijk, Bravo heeft uit mijn hoofd meer dan 200.000 euro gekost... om die stickers zeg maar te vervangen. En als je naar de website gaat van Bravo, <laughs> bravo.info volgens mij... Um, dan, dan schijn je daar zeg maar, ook je, je, je route kunnen uit te stippelen... terwijl iedereen dat met 9292 doet. En dan gaat de provincie ineens iets zelf bedenken. Dus ik snap het ook niet. Daar hebben we ook nee. vragen over gesteld... en heel slecht antwoord op gekregen, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat snap ik ook niet. En zeker als je dat dan moet uitleggen aan mensen op straat... en zegt van ja, we hebben voor 200.000 euro sticks vervangen... en de bus gaat minder rijden. Dat, dat valt niet uit te leggen. Um, en er zitten vast hele goede redenen achter... want busvervoer is heel erg duur. Hè? Maar is um, het echt zo... Is het echt zo, bedoel je? Dat de kwaliteit en de frequentie is afgenomen. Ja, want er ja. zijn alternatieve vormen worden nu ja. aangeboden. Bel, taxi, regelingen ja. en zo. Want ik kan me ook voorstellen dat je... Ja. Ik zie die bussen ook, hè? Ja. Uh, ik fiets elke dag uh, twee keer uh, op en neer. Ja, de bus heeft niks aan jou, hè? Bijna nooit, behalve als ik uh, naar uh, Vliegveld Eindhoven moet. Ja, oh. Ik ben zo'n bejaarde die zo'n oude OV-kaart heeft... die om 9 uur jouw korting oplevert. Denk ook aan scholieren en studenten die je oud hebt. Ik moet nu een bus eerder nemen in om de trein te kunnen halen die dan mij de korting biedt. Dat noem ik verslechtering van het Ik ben heel moeilijk in het vroeg opstaan. Het is gewoon een feit dat we in een bus rijden dan pakken, vijf jaar, tien jaar geleden. Maar is de behoefte ook nog even groot dan tien of jaar geleden? Precies, dat is dus de vraag... Of de behoefte nog zo is als toen. Ik denk minder. En ik denk dat het ook steeds minder wordt. En ik denk dat je over 10 of 20 jaar misschien helemaal geen bussen meer het rijden. Omdat je zo ver staat in technologieën. Dan moet je denken aan zelfrijdende auto's die op afroep komen. En zelfrijdende taxi. Maar ja, dat zijn dingen die nu nog niet bestaan. Dus je moet wel hmm. mensen de mogelijkheid geven. Zeker mensen zonder auto. Zeker mensen die slechter been zijn. Wat ouder. Ook scholieren die op tijd op school moeten zijn. Dat er nog een manier is. Dat ze niet afhankelijk worden van bepaalde andere diensten, maar dat er gewoon een manier is... die de overheid biedt om ergens te komen. En dat is de bus. En dus moet je er in ieder geval voor zorgen... tot het moment dat het overbodig is, dat het gewoon goed rijdt, vind ik. En dan mag dat best wat extra kosten. Nee, maar nu probeer ik verschillende schaalniveaus... want dat is al lastig genoeg. Maar ja. nu kunnen wij als gemeente mm -hmm. zeggen in 2050... als ik mij niet vergis, zijn wij CO2-neutraal ja. per woning. Mm -hmm. uh, dat kunnen we afdwingen. Mm -hmm. uh, nu is een van de grote problemen... Parallel daaraan, waardoor ook die CO2-maatregelen in woningen genomen worden. De mobiliteit van mensen die tot heel veel uh, uitstoot leidt. Allemaal van die autootjes die rondrijden. Ja. Het openbaar vervoer is daar toch een alternatief voor. Mm -hmm. Als je nu eerst dat verder afbreekt en zegt daardoor mensen in die auto... Ik was toevallig vanmiddag bij het ziekenhuis en ik zocht wanhopig... naar een plekje om mijn fiets te parkeren ja. uh, en... Door een woud van auto's kwam mm -hmm. ik uiteindelijk bij een heel klein fietsenstalletje mm -hmm. uh, terecht. Het wordt dus ook nog steeds, terwijl we al twintig jaar zeggen, alternatieven moet je proberen te stimuleren. En de provincie laat het, naar mijn gevoel, gewoon over zich heen gaan. Ja, mm -hmm. nou die mobiliteit is wat het is, dat laat die auto's maar rijden, we gaan... In Oost-Brabant, als ik de provinciale staten van afgelopen vrijdag goed begrepen heb, mm -hmm. de wegen verbreden, mm -hmm. zodat de files opgelost worden, zodat de auto's weer mm -hmm. meer de weg op kunnen om daarna weer ja. in files te lopen die mm -hmm. weer verbreed uh, gaan worden. Maar ja, onze, onze lieve gast Marcel gaat straks, uh, zijn partij gaat regeren met GroenLinks, dus komt allemaal goed, Gerard. komt allemaal goed. <laughs> ja, ja. Want de CDA schuift enorm nee. op naar links. Wordt nog groener dan ze nog waren. we hele dus mooie, mooie groene kooi Wil je dat even he? bevestigen, ja? Marcel? Nou, wat er uit de formatie komt, dat kan ik niet zeggen. Daar heb ik ook geen enkele, nou, enkele blik op. Nou, nou, kunnen wij even een appje sturen naar uh, nou, aan de onderhandelaars uh, van de CDA-fractie in Bel, Brabant? He, uh, nou ik, ik zal zeggen dat lokale ongegoorde wel een aantal tips heeft. Uh, ja. uh, nee, nee, nee, wij, wij, wij zijn uh, budgettair neutraal, neutraal. politiek neutraal, op alle terreinen neutraal. Onze gasten mogen de mening hebben. Nou. Jij bent ja. van het CDA, ik ben van GroenLinks. Ja, ja. Daar komen wij wel uit. Daar komen wij we wel uit. Ja, maar kan ja, dat, dat nu. En ja, niet van we gaan een achterkamertje <laughs> in om dat even te regelen. Nee, rom uh, en kuit. Ja. Wat zijn nou 2050, energie neutraal? Ja, volgens ik mij is dat... Eerder, dat, dat... Veel eerder, hè? Ja, 2030 ja. wil toch. 2030. Ja. Ja. Maar ja, kan daar mijn pensioen om. omhoog om dat te betalen? Ja, dat is een afweging die politiek zijn. Dat, dat is politiek. Dat is, je hebt, een aantal, je hebt geld en dat moet je verdelen... En dat ja, de vraag is ja. hoe je dat verdeelt. Dat nou, maar politiek. mobiliteit is ja. natuurlijk regionaal. Hè? Want ja. ik, ik was nog ja. wel benieuwd, Marcel, of ja. die, die tussenvorm van die uh, stadsregio's, of dat nog toekomst biedt. Ja. Maar als je nou kijkt nee. naar mobiliteit, de autodichtheid in Goorlen. Ik geloof dat er per Goorles huis 1,3 auto's zijn. Ja, nee, is het 1,4 parkeerplaatsen. Dat is in, dat is in Tilburg is dat omgekeerd. Hè? Er zijn meer woningen dan auto's, ja. gelukkig maar. Maar dat wel ook. weer heel veel bussen. Ja. dus je moet dat toch in zijn samenhang gaan ja. bekijken volgens mij en dan kom je er als, als gemeente kom je daar niet uit nee dat moet je, je nee. dat op regionaal niveau of ja. provinciaal niveau doen en nee. Wat in, wat, in, wat in de stad nodig is, uh, dat zijn misschien meer fietspaden... en dat je inderdaad op die manier ja. gemakkelijker dingen kunt bereiken... en naar een station moet gaan. Ja. Nou, in gehoorlijk kan je ook met de fiets naar een station. Maar als je in Reuzel of zo woont, dan is dat gewoon heel erg ja. lastig. En dan ja. ben je ook gewoon aangewezen op een auto, laten we eerlijk zijn. Ja. Dus je kan er niet voor kiezen dan zeggen van... ja, de auto laten we allemaal grotendeels staan... en we gaan allemaal 30 kilometer fietsen naar het dichtstbijne station. Dat, dat is ook niet realistisch. Uh, dus je moet... Mensen ook een auto, denk ik, niet ontzeggen. Dat is echt iets waar je ook in moet blijven investeren... dat die files minder worden, denk ik. Ja. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen... dat mensen zoveel mogelijk gaan fietsen, de, de bus pakken. Dus dat moet ook op woord blijven. Um, dat is een, het is niet of, nee, het is en en. Nee, maar, maar daar gaat het nu net om. In dat hele pakket van keuzes... Ja. Uh, kom je die verschillende bestuurlijke schaalniveaus tegen. Ja. En dan, ja, dan moeten die gevoel... elkaar, naar mijn gevoel, tegenspreken. Soms wel. Bijvoorbeeld op het terrein van, van de mobiliteit. Uh, en daar sta je als trouwe fietser dan toch wel eens met een zekere machteloosheid naar te kijken. van ja. kunnen ze hier in het winkelcentrum niet zorgen dat je je fiets gewoon kwijt kunt. Ja, dit gaat wel, het zijn uh, nog wel erg. Of het maar eens op een primitief niveau te Er zijn nog wel lachwekkerende problemen. Ik ken Hakhorst, gemeente Oosterwijk volgens mij. Daar loopt een fietspad. Uh, en dat fietsblad dat stopt net op de gemeentegrens van Oosterwijk. Ja, ja. Uh, en daar gaat het dan vergens ook niet meer verder. En dat was een meisje uit Hakhorst dat naar school moest. En dat er moest daar langs toevallig. Uh, en dat fietsblad stopte. Dus die kon niet verder naar haar school. Ja, dat, dat soort dingen dat, dat is gewoon niet te bedenken. Dat is zo lachwekkend dat je denkt van kom op werk nou samen. Um, en provincie pakt er ook je rol. Want jij bent er om die samenwerking uiteindelijk ook uh, vorm te geven. En daar ja, een soort van hè, de, de, de overview, de, de manager in te zijn. Om te volgen dat, dat al die gemeenten in Brabant een beetje samenwerken. Ja, maar is dat nu net niet het punt van dan gaat de provincie daar dus een meer dirigerende rol in spelen. Uh -huh. Uh -huh. Terwijl wij hier in ons dorpje aan de lei denken, de provincie, Eén yeah. keer in de vier jaar stemmen we daarvoor. Nou ja, we blijven thuis uh, en dan horen we wat mensen langskomen en... Moeten die nu die rol spelen? Ja, ja. Is dat nu wel gelegitimeerd? Ja. Uh, kun je dat waarmaken? Zeer terechte vraag, want de provincie staat natuurlijk op grotere afstand... dan een lokale overheid, maar dat is ook in Den Haag... en zeker in Brussel het geval natuurlijk. Um, ik vind ook dat de provincie dus steeds meer ja, ook naar de mensen toe moet gaan. Dat probeer ik ook continu te doen als, als statenlid dan. Dat is ook gewoon een, een manier hoe je je presenteert. Hè, dat je ook uh, er naartoe gaat naar mensen en vraagt... Van, hey, hoe gaat het naar dat meisje in Hakhorst dat die fiets, dat het fietspad nodig heeft... dat je daar naartoe gaat... En zo los je dat denk ik ook op. Er zijn allemaal volkstegenwoordigers. Er zijn er 55 in Brabant in de provincie. En die moeten ervoor zorgen dat wat mensen voelen in hun eigen lokale omgeving... dat dat ook door de provincie wordt, wordt aangepakt. Maar mag ik dit dan toch omgekeerd zeggen? We gaan toch voor één meisje dat naar school moet geen fietspad aanleggen? Nou, dat was Had echt... dat al dat hele fietspad voor niet weg moeten laten... in plaats van te zeggen, ja nu stopt het bij Oosterwijk. <laughs> Ze was absoluut niet de enige. Oh. Uh, er waren meer klachten over, maar zij komen ja. dan bij ons mee. Ja. Um, en dan moet je het gesprek ja. aangaan... En je moet, ja, je, moet, je moet goed luisteren naar wat er speelt. Je moet weten wat er in een dorp speelt... en wat daar voor problematiek is en hoe je dat moet aanpakken. En dat moet je samen doen met een gemeente, met een provincie... en met de landelijke overheid als dat uh, nodig is. Ja, maar als je dan geluisterd hebt... is dan uh, het uiteindelijk, wij nemen het mee. Of vraagt dat niet net iets meer? Mag je ook niet een eigen standpunt hebben? Want misschien nog even om te onthullen... wat we tot nu toe geheim gehouden hebben. Marcel is... CDA-fractie, ja. daarin het jongste lid. Ja. Heb ik inmiddels begrepen. Niet dat het er verder enigszins toe doet. Maar ik uh, vond het volgens mij zelf ook een leuk feitje. En uh, ik denk dat het gewoon ook is een jongere generatie mm -hmm. uh, politiek mm -hmm. uh, actief. Maar die soms wat delicate balans tussen een luisterend oor... Ja. en gewoon helder neerleggen dat soms besluiten genomen moeten worden... die zijn zoals ze zijn. Ja. Zelfs als dat betekent dat het opgedoekt zou worden... Waar overigens de tractoren dan weer gaan rijden. Het is maar dat je het weet. Uh, ja, maar, het? Maar, huh? ja, zou het? Nou, wij, wij waren gisteren even naar Oostenrijk en de tractoren reden daar al. <laughs> de, ik denk de, iets van, van de ZLV. Trekkerpoeling ja. <laughs> <ik. laughs> volgens mij met ja, Berkel ja. ja, ja, ja. uh, uh, Nee, maar kun je dat als provincie waarmaken? Dat je inderdaad en goed kunt luisteren en ja. kunt uitleggen. Ja waarom je bepaalde besluiten ja. uh, neemt, ja. terwijl wij denken van ja. ze doen maar. Ja. Ik denk het wel. En ik denk dat het heel erg per onderwerp afhankelijk, onderwerp afhankelijk is hoe je dat moet doen. Je moet nooit aan een gemeente zeggen, jij moet met Tilburg samen. moet de provincie nooit doen als, mij, als het aan mij ligt. Dat, dat is gewoon niet de manier hoe je dingen moet aanpakken. Dat moet vanuit de mensen jezelf zelf komen. Als ze dat willen, dan moeten ze dat vooral doen. Als ze dat niet willen, dan moeten ze dat niet doen. Ze dus moeten vooral zelf gaan nadenken, wat voor gemeente willen wij? En wat is er belangrijk om in een gemeente goed te regelen... Dat je een goede ambtelijke organisatie hebt, goede bestuurders. dan moeten ze mensen echt hier zelf doen. En de provincie is er alleen maar om die vraag te stellen. En ervoor te zorgen dat er hier daarover wordt nagedacht. Wij gaan niet over de uitkomsten. De keuzes die men dan gaat maken over hoe er is nagedacht. Dat, dat doet een provincie niet. Uh, dat zou het niet moeten doen. Dus ik hoop dat het niet gebeurt. Um, en voor de rest moet, een, uh, moet, moet elke overheid zo daadkrachtig mogelijk zijn. Om de onderwerpen die er voor hen belangrijk zijn. Wij gaan over de bussen. Dus wij moeten zorgen dat het busvervoer in heel Brabant goed geregeld is. Ook in Goorlen. En dat betekent dat je ook met de mensen hoorde in hoorden en overleg moet van rijdt die bus vaak genoeg of juist niet, stopt die op de goede plekken of niet. Um, en dat is exact hetzelfde dat de gemeenteraadslid zou moeten doen in een gemeente, is dat ook voor een provinciaal statenlid in heel Brabant. Gooi je er dan nog een muziekje tegenaan? Ja, dat, laten we Zullen dat wel doen. doen? Ja. De luchtigheid. Hans Dorresteing? Ik moest een schaap een tongzoen geven, het bleek een hele oude ooi Ze keek me aan met gele ogen, in haar schaapskop lang niet mooi Wie was daartoe mijn opdrachtgever, een tongzoen dus, het was voor straf Ik perste mijn tong tussen haar lippen en toen stond ik zelf paf want langs de gele schapentanden, in het speekzorrijk hol stuitte mijn tong toen op de haren en proefde scherp de smaak van wol. <lacht> het was zuiver scheerwol die ik proefde, dat herkende ik meteen. Een kwaliteitsproduct, geen namaak, ik raakte door het doorleen. Een bolmerk had ze niet van noden, de ooi die bracht me in een roos. Ik leerde rammen te benijden, de herder en zijn schapendoes. Dus we sloegen aan het paren, de stof in het rond. Dank de God dat ik na jaren de ware liefde. Wat eens begon als plicht, als opdracht, werd een hartstocht in één keer. Wie eenmaal neemt een schaap te grazen, die wil nooit iets anders meer. Ja. pau. Ook dit liedje had te maken met de programmering ja. van het volgend jaar. Leg uit. Wij hoorden het zoetgevooise stemgeluid van Hans Doorstein. Het klinkt als schuurpapier. Hij kan eigenlijk beter maar niet zingen. <gül> maar hij heeft zelf deze tekst geschreven en hij wil het af en toe zingen. Mensen klappen ervoor, daar hoorden we. Hij komt naar het uh, cultureel centrum Jan van Bzouw in het nieuwe seizoen. Ik meen uit mijn hoofd november 2017. Dan doet maar, hij een avond, niet eens eentje. Dat. Hij brengt een aantal andere schrijvers mee. Uh, en een aantal muzici die wel kunnen zingen. Dus dat is, dat is ter geruststelling van de luisteraars. Want dit was uh, geen plezier. Um, maar Hans Dorrestein is geniaal in, als tekstschrijver. En ook als presentator. En ja. hij nodigt dan uh, een aantal jonge schrijvers uit, een aantal muzici. En het wordt een zeer gevarieerde avond. November 2017. Vrijdag zal ik de datum bekendmaken tijdens de presentatie van het nieuwe seizoen. Is er nog iets anders in het nieuws jou opgevallen dan... In het nieuws. Ja, want ja. nou komen we al ja, ons zeker. laatste onderdeel toe. Hè? Ja, precies. Ja. Ik, uh, Marcel, tap ja, jij ik, af? Ik, ik en jij hebt iets voorbereid ja, Ik wil best beginnen. We hadden het stiekem al net over in in het, in het, in het nummer. Um, maar dat is al, ik geloof twee weken geleden, dat er bekend werd dat de helft van de brievenbussen in Brabant verdwijnt. En ook in Goorden. Um, en dat is wel iets wat mij de afgelopen tijd heel erg bezighoudt. Uh, omdat het ervoor zorgt dat het uh, voor bepaalde groepen... die heel erg afhankelijk zijn van nou ja, analoge diensten, zoals de Post... die nog niet op de mail zitten, en dat zijn er best wel veel... uit mijn hoofd iets van 600.000 mensen in Nederland, ouderen in ieder geval... Um, dat die dus ook steeds moeilijker en steeds verder moeten lopen... terwijl ze misschien niet goed te been zijn om naar een brievenbus te komen. Um, en dat speelt ook in Goord, dat speelt in heel, heel Brabant, de helft gaat eraf. Dat zijn er meer dan duizend. Uh, en dat betekent dus dat je dus steeds verder moet gaan lopen... om een brievenbus te, tegen te komen, om een pakketje te kunnen versturen ook... Um, en dat is iets wat mij de afgelopen tijd heel erg bezighouden om op de een of andere manier dat die schade te kunnen beperken. En dus ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld in wijken waar veel senioren wonen, dat je daar wel een brievenbus uh, kunt, kunt laten staan. Ook al hoeft dat misschien niet uh, volgens de regeltjes, volgens de wet. Um, maar waar het nodig is, waar er veel senioren zitten, bij seniorencomplexen, dat dat het overeind blijft. En dat is ja. ongoing, zoals men noemt. Dat, daar ben ik nog mee bezig om oh, dat ja. proberen uh, voor elkaar te krijgen. Um, en ik hoop dat het lukt. Nou, als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat er bij mijn dochter een briefje lag... ...pap, kun je deze brieven op de brievenbus doen? Mm -hmm. En ik braaf naar de brievenbus liep die er niet meer was. Ja, ja. Exact. ja mm -hmm. Dus ja. ze zijn al weg. Ja. En meestal als ze weg zijn, komen ze niet meer terug. Nou, dat, dat, in Zeeland heeft hetzelfde gespeeld. En daar heeft PostNL zich toch wel bereid ge getoond om op plekken waar men dacht van... ...en kon aantonen van ja, daar is echt wel behoefte aan zoiets om dat dan weer terug te plaatsen... of op een nog betere locatie weer terug te zetten. Dus als je het maar laat weten... dus mensen ook die het, die het, die het merken, die er last van hebben... Uh, ja, neem contact met, met mij op of met PostNL en zeg dat ook vooral. Want ze zijn uit ervaring volgens mij wel bereid om te luisteren. En als het echt nodig is... dan. Dan wilden ze best wel terugkomen. Oh, ja. dus schrijf een handgeschreven brief aan uh, posten. <laughs> ja, als je heel, <laughs> heel, heel eerlijk We juist posteet frankeren. Posteet dat lijkt me een de... ludieke actie. <coughs> een ja. handgeschreven. Ja. Ja, ja, ik doe dat nog graag. Jij, toch ook ja, bent, jij schrijft toch ook nog mooie ja, ja, ja. brieven met vulpen? Oh, oh, Postzegel oh, ja. erop. Cootjespen. Nee, maar daarom gaan de kinderpostzegels bij mij ook nauwelijks meer op. Want ik merkte: dit was de eerste brief dit jaar die ik probeerde in een brievenbus te doen. Hmm. Ja. ja. Ja. Het is niet anders. Huh? Nieuws, lokaal nieuws. Nou, Ik was blij met het uh, voorgenomen uh, fusiebericht... tussen uh, twee business, belangrijke businessnetwerken in Goorlen. Jullie kennen ze, de Kennismaker en Goolse ja. Zaken. Nou, Jan van Bezouw is met, met, uh, uit hart lust lid van beide uh, businessnetwerken. Maar het levert alles bij elkaar wel heel veel dubbelingen op. En veel bijeenkomsten en borrelmomenten noem maar op. En ze zijn al een jaartje een beetje... Aan de kansen met elkaar, die twee kringen. Er moesten nog wat dingetjes wat verschillende oh, ja Ik dacht dat ze al bij elkaar ja. waren. Nee, maar maar, dat was nee, maar in de perceptie de... was ja? het al eigenlijk wel. Ja, ja. Dus deze twee belangrijke businessnetwerken worden in de toekomst samengevoegd. En de leden van beide kringen zijn daar blij mee. En dat uh, betekent dat een hele grote groep uh, Goorse ondernemers elkaar regelmatig gaat treffen. En dat er ook uh, Tilburgers en Poppelse uh, ondernemers bij kunnen. Ja, daar heb je het weer, ik, uh, moet je niet worden, hè? ja uh, want ja. wij worden dus ook interessant als uh, ondernemersdorp. Nog steeds interessanter door uh, het samengaan van dit soort uh, netwerken. Want je moet toch een beetje massa kunnen maken. Ook als kleine gemeenschap. En daar horen die ondernemers bij. En het andere nieuwtje. Nou, het is helemaal geen nieuwtje. Maar jullie hebben het steeds over het uh, goalsbelang, Wat niet in elke brievenbus valt. Ik prijs goalsbelang Elke woensdagochtend, hartstikke vroeg, vanaf zes uur s ochtends. Ik controleer dat. Uh, staat die online. Dan ja. kun je hem gewoon doorbladeren op dat je iPad. Ook, ja. En via Issue heb je een prachtige oh ja. weergave. Dat is een ja. fantastisch medium. Hmm. En je kunt er zelfs fotootjes uithalen en berichtjes kopiëren. Dat doe ik heel graag op LinkedIn en Facebook. Haal ik ze altijd uit de digitale versie van Goals Belang. Heel effectief. Ja, ja. het is goed dat je dat ja. toch ook zegt. Want ja. uh, dat bestaat inderdaad ook. Ja. Op ik heb, zin, mag uh, ik even aansluiten, Peter? Ja, ja. Een sluit, sluit, van, uh, sluit ja, aan. Ja. Ik val je maar in de reden, maar dat doe ik wel vaker. Uh, wat zag ik namelijk... Ik denk gisteren. Uh, het Bels lijntje bestaat 150 jaar en er komt een reizende tentoonstelling en er is een uh, schild ontwikkeld, een spoorschild voor alle zeven gemeentes die aan het Bels lijntje liggen, waaronder dus Goorlen. Ook de burgemeester, zag ik, en Theo van der Heijden, de wethouder, waren aanwezig, waarin Van der Heijden bepleit heeft dat dit kansen biedt voor, uh, voor ondernemers in, in Goorlen op recreatief gebied... om uh, dat Bels daarvoor uh, te gebruiken. En toen zag ik een website van 150 jaar Bels waar alle gemeentes presenteerden wat ze de komende maanden gaan doen op dat terrein. Zes van de zeven hebben daar plannen voor en de zevende Goorlen zijnde niet. Oh. En dat vond ik eigenaardig is toch een beetje te ver, dat het is meer Riel eigenlijk dan Goorlis. Het is Goorlij. een klein tipje is van riel. Ja, ja, wel. Mm -hmm. ja. Uh, we hebben als Goorlis-organisaties wel degelijk meegepraat over de grote manifestatie. Dat is al ruim een jaar geleden, We hebben er ook aan meegedaan. En het feit dat er niet echt een actieve inbreng van goorle is, dat zit hem echt in dat het maar een heel klein stukje, een tipje van Riel afsnijdt, dat Bijlis-lijntje. Wel significant. Dat uh, de koning nog weet dat zijn overgrootmoeder Wilhelmina één nacht in Riel nood gedwongen heeft moeten overnachten in een treinwagon <laughs> tijdens de eerste wereldoorlog, een wagon die niet verder kon. Dat is in Riel gebeurd op het Belslijntje in uh, 1915 ben? Dat zou best kunnen hè, als je het over de eerste wereldoorlog hebt. Maar weet of de koning 16. dat nog? Ja, want hij moest naar Tilburg vorige week voor het koningsdagconcert. Was in theater Tilburg. Ik mocht erbij zijn en we stonden met een groepje Goorlenaren... en wij werden op onze schouder getikt door de Hofmaarschalk... zo meteen komt de koning met u een informeel praatje maken. Ja. En de koning was goed gebriefd. Hij zei, ah, Aha. de mensen uit Goorle, ja. weet u dat weet... mijn over... Enzovoort. Ja, leuk zeg. Nou, uh, mijn Indoor. nieuwtje, ja, Ineke Strokken, onze goede ja. vriendin Ineke Strokken, 32 jaar bij het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland... Komt uit Goorland, heeft hier in Goorland ook haar uh, voetstappen. Die uh, stopt ermee, maar uh, we begrijpen uit de krant Brabants Dagblad dat die passie voor volkscultuur blijft. En ze gaat zich daar uh, niet uit terugtrekken, ze blijft daarmee bezig. Lijkt me ook goed nieuws ja. voor de volkscultuur. Ja. Paas rapen wordt immaterieel erfgoed. Drie koningen, uh, want, want dat wordt bedreigd. Paas muisjes, en de ja. Maar ook heel veel hele interessante uh, dingen. We gaan eruit, ben, We moeten afronden. Ja, ik ga Marcel de Rijker, Paul Cornelis en Kees van Bohemen... danken voor hun bijdrage aan deze Goolse kringen. Bedankt voor het luisteren ook, uh, kijkeraars en uh, kijk, luisteraars en kijkers. Voor, uh, de, en we gaan eruit tot... eens kijken, volgende week hebben we een uh, uur literatuur. Een, en dan... Uh, Is je, dan geen speciale uitzending? Speciale uitzending, ja. dat moesten we zeggen. Speciale uitzending, dan wordt uh, Jus Vroom... Komt erin. Die heeft spannende verhalen van, van het laatste jaar van, van de Tweede Wereldoorlog. Juus Vroom. We hebben daar een interview mee gehad. En dat wordt uitgezonden volgende week maandag op, op dit uur. Dit was het.